met het NOS-journaal. In Tajikistan in Centraal-Azië zijn volgens de autoriteiten... vier buitenlandse fietstoeristen omgekomen. Een Tajikse nieuwsite zegt dat er Nederlanders bij zijn... maar officieel is daar nog niets over bekendgemaakt. Ook Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft geen bevestiging. De toeristen zouden aan het fietsen zijn geweest met nog drie mensen... toen de groep werd aangereden. De bestuurder is volgens de autoriteiten in Tajikistan op de vlucht geslagen... De regering denkt dat het gaat om een ongeluk, maar andere opties worden niet uitgesloten. Alexander Kristoff heeft de laatste etappe van de Tour de France gewonnen. De Noor was in de eindsprint op de Champs-Élysées te sterk voor John Degenkolb en Arnaud Demare. Geraint Thomas heeft de Tour gewonnen. De skyrenner uit Wales greep de macht in de Alpen waar hij twee ritten won... waarna hij zonder problemen stand hield in de rest van de Tour... Voor het eerst in 28 jaar staat er een Nederlander op het podium. Tom Dumoulin verzekerde zich vandaag definitief van zijn tweede plaats in het eindklassement. De derde plek is voor Chris Froome. De Spaanse kustwacht en reddingsdiensten hebben in drie dagen tijd... meer dan 1400 migranten uit zee opgepikt. De grootste groep probeerde vrijdag de zuidkust van Spanje te bereiken. Gisteren waagden nog eens ruim 300 mensen vanuit Afrika de oversteek... en voor vandaag staat de teller bijna op 200... De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de toestand nog beheersbaar is, maar hij benadrukt dat er een Europese oplossing moet komen. Op de A10 West bij Amsterdam is een automobilist geschept en zwaar gewond geraakt. De man was kort daarvoor betrokken bij een ongeluk en was uitgestapt om zijn gevaren driehoek neer te zetten. Volgens de politie is het slachtoffer gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Dan nog het weer. In het westen kans op een bui. Het is tussen de 25 en 29 graden. In de nacht overal opklaringen en dan koelt het af tot een graad of 18. Morgen vrij zonnig en iets warmer. Ook dan in het westen kans op regen. Dit was het NOS Journaal. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.